Agenten waren afgekomen op de melding van een vechtpartij in een huis. Een man in het huis liep met een scherp voorwerp naar een agent. Daarop loste zijn collega twee schoten. Ruim 180.000 huizen in het Groningse aardbevingsgebied... zijn samen 1 miljard euro in waarde gedaald. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen... blijkt ook dat de huizenmarkt in de hele provincie... flink is verstoord door de bevingen. Gemiddeld zijn huizen in de provincie 5000 euro minder waard geworden... Uitschieters zijn te zien in kleine dorpen als Sint-Annes en Torenwerd. Daar zijn huizen gemiddeld 26.000 euro in waarde gedaald. Eerder bepaalde de rechter dat de waardedaling voor alle huizen in Groningen gecompenseerd moet worden. De Dam ging tegen die uitspraak in beroep. Voor de grote vrijwilligersactie NL Doet hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima vandaag geholpen in een speeltuin in Alfa aan de Rijn. De koning bracht zand naar een zandbak en Maxima maakte speeltoestellen schoon.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 Wauw, wat een heerlijk weer hè? vandaag in Zalfoort. Daar gaan we met z'n allen heerlijk van genieten. Het lijkt wel zomer. You're waiting for the start of all. Dus jullie van Boy and Meets School. Het is 7 over 2. Goedemiddag, Zalfoort. En uh, ja, goedemiddag Albert Jan. We zijn er weer. Studio Tolweg 10A. En inderdaad, buiten schitterend weer. Ja, dat hoort erbij. hè? Dat ja, hoort ja, bij. Bij ja, ja, ja. Eilijke binnen en buiten mooi weer. Luisteraars en kijkers, welkom bij Zandvoort op zaterdag. We hebben weer een overvolle agenda de komende drie uur. En uh, allereerst even een highlight, highlight eruit te pakken. Rond de klok van kwart over twee gaan we bellen met Joost Ringeling. En dan zullen we zeggen, wie is Joost Ringeling? Joost Ringeling is de beursmanager van de Hiswa, de Amsterdamse Boatshow... die van 16 tot en met 20 maart, dus komende week... weer te, te, te bezoeken is in de Amsterdamse Rai. En er is even van allerlei activiteiten voor jong en oud... Zowel op, uh, op het sportieve gebied, uh, funsports, zoals kitesurf, uh, noem maar op. Maar ook uh, de boot van het jaar uh, wordt verkozen en ook het product van het jaar. Er is van alles te beleven komende, vanaf komende woensdag tot en met zondag op de Amsterdamse Hiswa. En uh, Joost gaat ons daar uh, het nodige over vertellen. En dankzij Joost en zijn team van de Hiswa hebben wij ook vrijkaarten gekregen. Hé, hey, dat is mooi. Dus we kunnen ze uh, vandaag en morgen uh, twee keer twee, uh, drie keer twee vrijkaarten weggeven. Of vier keer, twee keer kaarten zelfs. Dus daar uh, later in het programma meer. Dus ik zou zeggen, goed luisteren naar het interview... want wie weet zit daar de vraag in uh, verstopt. Uh, rond, tussen kwart over drie en half vier gaan we bellen met Marieke Fransen... want Marieke Fransen is een startende ondernemer in Zandvoort... en ze heeft gisteren uh, haar officiële opening gehad... van de Mind, Your Food and Body. En wat het allemaal inhoudt en hoe de officiële opening gisteren is verlopen... daar gaat ze ons uh, meer over vertellen... tussen de klok van kwart over drie en half vier... Uiteraard zijn de vaste items er ook wederom. En natuurlijk de evenementenagenda. En het is weer een uitgebreide evenementenagenda. Dus houd uw pen en papier bij de hand, want er is weer genoeg te noteren. Want uh, Zandvoort bruist wederom uh, van de activiteiten. Uh, blijft het dus ook mooi weer of wordt het zelfs misschien wel mooier morgen? U hoort het allemaal in het weerbericht rond de klok van half drie. Het dier van de week rond de klok van half vijf ontbreekt natuurlijk ook niet. En dat is Apache. Het gedicht van de week. Nou, een tranentrekker van het eerste uur, Rob. Oh? Ja. En ik heb hem samen met uh, Tony Martin heb ik hem, ik heb een beetje bij, bijgewerkt. Maar de titel is Jij liet me vallen. Kan het nog erger? Nee, nee, kan nee, niet nee, erger, nee. Kan nee. niet erger. Uiteraard natuurlijk tussen de muziek door nog, als we daar tijd voor hebben... Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk, SV Zandvoort speelt vandaag thuis tegen BW Beursbengels. Hoe ze die naam verzinnen, ik weet het niet. Maar het scheidt een, een, een, al een jarenlange bestaande uh, voetbalclub te zijn. Die zijn, die zijn gefuseerd. BW en Beursbengels. De wedstrijd begint op half drie. Dus om tien over half drie gaan we voor het eerst schakelen... met Joop van Nes, want die is daar voor ons aanwezig. Het Pit Report ontbreekt natuurlijk ook niet om kwart over vier... want er, voor, volgende week wordt we weer volop gereest in de Formule 1. We hebben nog sportkort. We volgen voor u de finale van de wereldbeker Schaatsen. En ik zou zeggen, genoeg gepraat. Muziek? Ja, bijna drie minuten lang, eh, Albert Jan. Zo vol gaan we doen tussen twee en vijf uur. Zandvoort, goedemiddag. En geniet lekker van het weer en de radio CFM Met nu Duran Duran the weekend, baby. Just To me in my name, so she smiles. But that's cruel. If you knew what she think, if you knew. Zaterdagmiddag van ZFM Zandvoort gingen we terug naar de jaren 80. Met deze van Duran Duran, Jorden, de Sin Traits. het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan gaan we naar kanaal 40. Ik kan niet tippen aan jouw ritme en stijl. Jouw koele ogen keken zelden naar mij.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 Zonder besluit, jij mag nemen zonder te vragen. Wordt veroverd zonder te jagen. Jij maakt ruzie zonder verwijten. Overtuigd me zonder te pleiten. Het is muziek in mijn oor, ik bekijk...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 Zag je Deze Clouseau is weer helemaal terug in Nederland. dat is juist de nieuwe single bij CFM. Dat is Droomscenario. En speciaal voor collega Sander gedraaid. De broodjes waren heerlijk trouwens. Ja, Het is inmiddels 19 minuten over 2 uur geworden. Aan de telefoon hebben wij Joost. Hij is de beursmanager van de Hiswa. Goedemiddag Joost. Goedemiddag, hallo. Welkom in de, de uitzending. Uh, drukke tijden voor jou op dit moment... Absoluut, ja, we zitten in het, in het laatste weekend voordat uh, de beurs uh, woensdag uh, van start gaat. Ja, woensdag de 16e is de eerste dag en dan tot en met de zondag de 20e. Uh, wederom al de 61e editie van de HISWA. Ja, dit is in, uh, vorig jaar hadden we het, het jubileum met, met de 60e en nu gaan we vrolijk door met de 61e editie. Nou, uh, heb ik even, heb even wat, wat gegoogeld. In 1932, zegt mijn collega, is de, de HISWA opgericht. En ja. volgens zijn gegevens was de eerste Hiswa in 1933... er is natuurlijk door de jaren heen een enorm veel veranderd. Ja. Wat, waar, wat, waar zitten de grootste verschillen in eigenlijk? De, de, de HISWA is in, inderdaad in 1932 opgericht als brancheorganisatie voor watersportbedrijven. Het staat ook voor handel en industrie in scheepvaart en watersport. En zo is uh, eigenlijk die rol is wel altijd zo gebleven. Hè. En uh, een van de belangrijkste dingen die zij doen is een, een beurs organiseren. Waaronder deze in de raai. Dus de, de beurs is eigenlijk altijd hetzelfde geweest. Alleen de ontwikkeling van de watersport is gigantisch. En dat proberen we ook ieder jaar weer op een beurs te laten zien hè, dat die markt innoveert en, uh, en vernieuwend is. En ja, dat is alleen maar een goede zaak. Ja, want dat is, uh, dat uh, als ik het even, even vertaal, uh, er zijn zoveel meer uh, watersport... Uh, ja, beoefenaars bijgekomen. Het is niet alleen meer de zeilboot en de motorboot. Nee, nee zeker niet. Nee zeker niet. We, we, zien, we zien eigenlijk in alle, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik noem het dan segmenten, dus type, type boten en type spullen zien we, zien we dat het breder wordt. En, en een van de van de allernieuwste ontwikkelingen is dat ook echt het funsport. Dus, dus het kitesurfen, windsurfen en paddle Heel toegankelijk. En voor jong en oud. Dat dat echt zijn vlucht neemt op het moment. En dat is ontzettend goed voor de branche. En vooral. Voor de, ja, voor de watersportbedrijven, natuurlijk. Ja, het, uh, het is eigenlijk een gecombineerde beurs. Hè? Het is ook een beurs waarin uh, de, de exposanten en deelnemers uh, elkaar ontmoeten. en daarnaast natuurlijk ook het publiek laten kennismaken met alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de watersport. Ja. In... Nee, ja, nee dat, dat, dat zeg je helemaal, helemaal juist. Dat, dat is inderdaad die, die twee dingen die we doen. En we willen dus de bezoekers laten zien wat er allemaal is. Hè, aan, aan, aan nieuwigheden, maar ook gewoon aan bestaand, bestaande spullen en boten. En aan de andere kant uh, is, het, is het de plek waar, waar mensen elkaar bedrijven, elkaar ontmoeten. En het is echt een ontmoetingsplek. Een, een fysieke ontmoetingsplek hier in de Rai. Ja, en de, voor, vorig jaar had je de his waar... Uh... En even, even naar de functie die jij nou bekleedt. Dat is de beursmanager van de Hiswa Amsterdam Boatshow. Lijkt me een mooie, mooie kaart, naamkaartje lijkt me dat. Ja, nee, ja ik, ik, ben, ik ben er ook trots op dat ik die, die baan mag vervullen. Het is een ontzettend leuke functie. En je bent eigenlijk het hele jaar bezig om in het land en, en, en, en in, de, in de watersportbranche... met bedrijven uh, te praten over, uh, over hoe het gaat. En inderdaad dus ook over beursdeelname En wat een beurs ook allemaal voor een bedrijf kan doen, kan toevoegen. Juist omdat het die verbindingsplek is, zeg maar. Ja, in een van de persberichten las ik ook dat je dat jullie dit jaar veel nieuwe bedrijven hebben weten uh, te betrekken bij de HISWA. Ja, nee, dat klopt, absoluut. Kijk, wat we zien... en ik denk dat dat, dat, dat iedere, iedere, uh, voor iedere branche wel duidelijk is... dat de afgelopen jaren is het gewoon moeilijk geweest... Hè, met, met de economische mindere tijden. Ja. En we zien dat dat nu gekanteld is. We zien, we zien dat, dat mensen weer zin hebben om een, uh, om een boot te kopen. En we zien dus ook dat bedrijven daar heel erg op inspelen. Dus die gaan weer meer innoveren. En meer innoveren betekent ook nieuwe spelers op de markt. En ik ben ontzettend blij en trots... dat ik ook een groot Aantal van hen aan ons hebben weten te binden. Ja, dat klopt. Dus, dus weer een volle beurs. Uh, ja. uh, he, uh, tot uh, bijna aan de nok toe gevuld, want ik heb de plattegrond even bekeken. Maar <gif> jullie, jullie hebben weer een enorme scala aan, aan, aan opties. Het is niet alleen maar, jij gaf het ook al aan, niet alleen maar kijken, kijken en uh, kopen of niet kopen. Maar het is ook, je kan ook meedoen. Hè? Er zijn ook activiteiten op de beurs. Ja, ja er is, kijk, het is natuurlijk zo dat de beurs bestaat uit alles wat er staat. Hè. We hebben heel veel bootjes, sloepen, zeilboten, uh, oude boten, nieuwe boten, klassieke boten. Uh, maar daarnaast is er ook ontzettend veel te doen voor het hele gezin. En we hebben, we hebben bijvoorbeeld een groot, groot bassin hè, in, in een van de hallen staan... waar dus gesupt kan worden, het peddeling. Maar ook allerlei andere activiteiten. We hebben lezingen in, in theaters, uh, zelf doen, onderhoudsworkshop. En we hebben nu, en dat is nieuw dit jaar, en dat vind ik ook echt ontzettend uh, leuk... Uh, achter de rij in Amsterdam hier ligt een haven. En die hebben we helemaal betrokken bij uh, by, by het beursprogramma. Dus daar kan ook gezeild worden in optimistjes... gevaren worden met elektrische bootjes... er ligt een waterskibaan, et cetera, et cetera. Is dat dit jaar voor het eerst dat je die, die haven erbij betrekt... of was het vorig jaar ook al het geval? Nee, nee hij, hij was altijd wel vrij toegankelijk... maar het, het, het, het is natuurlijk wel maart. En, en ook al zijn we de start van het nieuwe seizoen... en staat de lente ontzettend uh, voor de deur... het is natuurlijk wel zo dat het ook gewoon nog wat frisser kan zijn. Dat maakt voor de beurs niet uit, maar nu hadden we gedacht, van, nou, die haven ligt daar zo prachtig. We gaan, het nu, we gaan er gewoon voor. We gaan hem goed inzetten. En het weer lijkt ook mee te werken, want het wordt mooi weer de komende week. Dus dat, de, de lente komt er echt aan en we gaan het ook in de haven... gaat, gaat de bezoeker dat heel erg terugzien. Ja, even voor de, voor de luisteraars en de kijkers niet te vergeten. Uh, voor het, want Elke dag allerlei activiteiten en programma's. Je kan het allemaal nakijken op de website van de Hiswa. www.hiswa.nl Iswaarai.nl, Daar staat alle, per dag alle activiteiten keurig op een rij. Wat jullie ook elk jaar doen is de zeilboot van het jaarverkiezing... en de motorboot van het jaarverkiezing. In elke categorie zijn, in de categorie zijn vier zeilboten genomineerd... en bij de boten een vijftal. Maar ook het product van het, van het, van het jaar, om het zo maar eens te zeggen. Kan je daar iets van vertellen? Ja, het product van het jaar, dat betekent, ik had het net al over innoveren en innovaties. Ja, Onze exposanten die krijgen een kans om, om hun innovaties in te dienen, zoals dat heet, bij een volledig onafhankelijke kundige jury. En die jury die buigt zich dan over, uh, over die producten en die kiest er een aantal uit die zodanig innovatief zijn. En die zodanig nieuw zijn dat die genomineerd worden en meedingen naar de prijs, product van het jaar. En die prijs die wordt, uitge, uh, wordt uitgereikt op de openingsdag aanstaande woensdag. En dat is altijd heel spannend en feestelijk. Net zoals inderdaad de prijzen voor de motor- en zoboot van het jaar. En hiermee willen we eigenlijk ook aangeven dat, dat de beurs niet alleen een beurs is waar heel veel boten liggen, maar voornamelijk ook heel veel spullen. Dus iedereen die al een boot bezit en denkt: ja. hé, hey, de zon gaat schijnen. Uh, ja. Ik heb een nieuwe lijnen nodig. Ik heb nieuwe spullen nodig. Dus die is ook ontzettend op zijn plek op de beurs. Ja, ik kan me nog zeggen: nieuwe, nieuwe dingen. Twee jaar geleden, op een gegeven moment, was er uh, het feit dat je niet meer. Uh, een leuk onderwerp, maar toiletten aan boord, hè, dat, dat, dat die, die, die loosde gewoon in zee... maar dat mocht op een gegeven moment niet meer. Dus twee jaar geleden hadden u, ik weet niet hoeveel, toiletten uh, op de waar staan... omdat dat gewoon uh, dan verplicht werd, milieutechnische reden. Maar zo spelen jullie dus ook op, op ontwikkelingen in... en op innovaties op het watersport gebeuren. Goed. Absoluut, dat is helemaal waar. Tot slot nog even het volgende. Woensdag gaat het los, vanaf 11 uur uh, tot 6 uur... Uh, een donderdag, vrijdag uh, van 11 tot 10 uur zelfs en in het weekend van 10 tot 6 uur s'avonds. Dus wat dat betreft uh, gelegenheid genoeg voor watersportliefhebbers om de beurs te bezoeken. Absoluut, dat, dat is waar. We zijn inderdaad vijf dagen open. Ik, zou, ik vind het ook nog leuk om te noemen dat uh, juist de jeugd heeft de toekomst ook in de watersport. Ja. Dus uh, kinderen tot en met 16 jaar die hebben vrij toegang. Die kunnen gratis naar binnen met hun ouders mee. Nou, geweldig. En ik heb hier nog een tiental vrijkaarten liggen... die wij dankzij jullie mogen weggeven aan watersportliefhebbers. En ik wil zeggen, namens ons, hartelijk dank voor je tijd. Ik zou zeggen, ik hoop je volgende week nog even te spreken op de beurs. En ik zou zeggen, heel veel sterkte en heel veel bezoekers. Hartelijk dank en leuk dat ik in de uitzending kon zijn. Oké, okay, Joost, tot ziens. Tot ziens. tot ziens. tot ziens. Dankjewel, Joost. Dit jaar dus voor de 61ste keer... De ISWA in de rij in Amsterdam vanaf aankomende woensdag. En straks gaan we een aantal kaarten weggeven. Dus gewoon lekker blijf luisteren naar CFM. En wie weet, misschien wil jij wel die vrijkaarten dan. Lange files naar het zuiden. Holland, Latte en de Spaanse zon. Zand. Ik wil wat doen deze zand. Het gaat vanaf uh, aankomende Woensdag weer een spektakel worden in de Rij in Amsterdam. De Hiswa voor de 61ste keer. En wij hebben vrijkaarten Albert Jan. Ja. Ja, die gaan wij uh, straks uh, is weggeven. Van twee is, nou, is weggeven. Weggeven, weggeven. Ja, je moet woord. wel wat voor doen. Een ja, setjes okay. van twee. het setjes van twee. niet allemaal. Vandaag doen we twee keer twee. Ja. He, dat is twee keer twee uh, vrijkaarten. En morgen de andere Oké, okay, bij ja. deze. Dus blijf lekker luisteren naar CWM. Zo werd het. Oh, één ja. over half drie. Was je vergeten het weerbericht? Nee, toch? Hij lag al klaar, hoor. Ja, dat dacht ik. Kijk eens naar buiten, Albertje. dit is een feestje. Je hoeft niet te vertellen dat het mooi weer is. Dat zien we zelf allemaal wel, Vandaag, vandaag ziet het weerbeeld er prima uit. Dat dacht ik. <laughs> Na een lokaal grijze start gaat de zon volop schijnen en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het oosten... en de temperatuur stijgt naar waarden omstreeks de 9 graden. Vanavond en de komende nacht is er opnieuw kans op nevel en mist... maar het blijft droog en het koelt af naar waarden rond het vriespunt. En morgen wederom schijnt de zon volop en is het droog. Wel waait er een matige en aan vrij krachtige noordoostenwind... windkracht 4 tot 5, die het voor het gevoel wat kouder maakt... dan de 9 graden op de thermometer. Gaan we naar de maandag. Maandag wederom ook, schijnt ook de zon... maar het trekt wel wat sluierbewolking over de regio. Het blijft wederom droog en het wordt in de middag opnieuw een graad of 9. De wind waait uit het noordoosten en is matig over land... en vrij krachtig aan zee, windkracht 4 tot 5. En tot slot dinsdag. Dinsdag schijnt ook de zon volop en, is het, en blijft het droog. De Oost-Noordoostenwind is nog wat sterker en waait matig tot vrij krachtig over land en krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6. En de temperatuur stijgt naar maximaal wederom een graad of 9. Dus het ziet er goed uit de komende dagen. Nou, dat is mooi om te horen. En wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl. Of kijk eens op de website van onze jarige op uh, Lex van de Horen. Meteopagina.nl. Dat was het weer. En daar komt hij aan Albert-Jan, hier is Jimmy Boorn... Lekkere herrie, hè. Jordan de knek en My Sharona. Daarvoor die uh, danceclassie van uh, Jimmy Born, dat was Dance Across the Floor. Jawel, we gaan weer over naar uh, Duitsersveld, Naar van de de wedstrijd van vandaag. BW de Beurswengels. Uh, daar spelen we tegen. Joop, goedemiddag. Inderdaad, goedemiddag. En ik set op hij te call, want ik hoorde die. Rotmuziek, nou hey. je <grijg> Lekker herrie, uh, Jop. Kijk, herrie, werd er net gescoord. Oh. Oh. Het was Jesse de Haan die, die een terugveilballer onderschepte en die kon heel makkelijk daarna de, de uh, keeper omzeilen voor 1-0 zorgen. Dat was al in de vierde minuut, kun je nagaan. Dus soms het is uh, goed bezig speelt ook hoofdzakelijk in die, in die vijf minuten nu... Uh, op de helft van uh, Blauw-Wit-Beurswengels. Want BW staat voor Blauw-Wit. Vroeg uit Amsterdam, waar we in, uh, heel in het begin tegen hebben gespeeld. Maar goed, um, Beursmengels dat, uh, dat staat op de vijfde plaats. Het is dus wel een belangrijke concurrent. Het verschil in punten is wel erg groot. Um, dat is, uh, ik meen niet, van, van 16 punten of zo. Dat is nogal veel. Maar uh, je moet toch oppassen voor iemand, uh, voor een ploeg die op uh, de vijfde plaats staat. Dat, uh, uh, dat wil kampioen worden. Dat kan ook kampioen worden. Maar er staat tegenover dat dan wel alles gewonnen moet worden. Alle wedstrijden. Uh, volgende week uh, is dan de allerbelangrijkste wedstrijd van het hele seizoen. Dan wordt namelijk in Amsterdam, in Buitengeveld... wordt de, de nummer één van dit moment en eigenlijk al het hele seizoen... ...wordt dan uh, de tegenstander uh, buitenvelder aan zich... ...en uh, Buitenvelder had twee punten boven Zandvoort... ...dus als Zandvoort mocht winnen... Uh, ...dan staat ze in ieder geval boven Buitenvelder. Het moet nog wel een wedstrijd spelen omdat vorige week het Veld bij ZSGO WMS afgekeurd was. Maar goed, Zandvoort uh, komt dan in ieder geval virtueel één punt voorbij buitenvelden. En als dan alle wedstrijden uh, winnend worden afgesloten... Ja, dan uh, kan aan het einde van het seizoen kan, uh, de kampioenslag uh, gehezen worden... en kan uh, de, uh, de platte kar weer tevoorschijn komen. Nou, dit zijn eigenlijk de, de, de beschouwingen voor de wedstrijd. Zandvoort uh, is goed bezig, speelt op de helft van blauw-wit uh, Beurswengels... En de zand is 1-0, en we spelen in de zevende moment. Kijk, een lekker begin, Joop. Dankjewel voor dit moment. To a feature, I was cool. and when I I'm living out in LA. I drive a sports car, just to I'm a real big baller, cause I made a million dollars, and I it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me.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 zo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 Stukken van me steeds Oh, I know Zij het soms Zij het soms Dan Oh, I know Zij het soms Zij het een eerlijke muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Wel een beetje vreemde titel, hoor, voor deze plaats. I took a pill in Ibiza. Je hoorde Mike, uh, hoe heet hij ook weer? Posner, ja, zo heet hij. Uh. Ja, het is zover, Albert Jan. Het is uh, kwart voor drie. We gaan uh, twee uh, vrijkaarten weggeven. Nou, weggeven. Nou, daar moet je wel wat voor doen. Daar nou, moet je wel wat voor doen. Allereerst, uh, een telefoonnummer noteren van de studio. Uh, 57 Dat verstond ik niet. 5730393. Goed, en de vraag... De vraag, daar komt hij aan. We hebben het al een paar keer gezegd, ook in het interview. Voor de hoeveelste keer vindt dit jaar de Hiswa plaats? Voor de hoeveelste keer vindt dit jaar de Hiswa plaats? Bel de studio en je, krijgt twee, en je hebt een goede antwoord. Dan krijg je twee vrijkaarten voor de Hiswa. Van 16 tot en met 20 maart aanstaande. En wat kosten die kaarten normaal? Normaal gesproken 15 uur is. Kijk, dat ja, bedoel dat ik. Dus twee e kaarten. Even 30 euro weg. Hupie, nee. Dus twijfel niet. Als je het weet, bellen. 5730393 Voor de hoeveelste keer de Hiswa in Amsterdam. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well they're no friends of mine. Say, we can go where we want to they will and we can act like we come from out of this world, though the are one far behind. We can dance. We can go if we want to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 Everybody look at your hands well, We can dance, well, we can dance Everybody's taking the chance hands. Safe to dance. Well, It's safe to dance Oh, yeah, it's safe to dance Yes, it's safe to dance We can dance if we want to We can leave your friends behind Because your friends don't dance And if they don't dance Well, there no friends of mine I see We can dance, we can dance Everything's out of control We can dance, we can dance We're Doing it from pole to pole. We can dance, we can dance Everybody look at your hands We can dance, we can dance Everybody's making a chance hij hey, is safe dance. safe dance. safe dance. safe dance. safe dance. safe dance. safe dance. safe dance. wordt een gauw van de man without uit het zand. safety dance. Een het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmsandvoort.nl En op www.zfmsandvoort.nl kan je de laatste nieuwtjes volgen uit Zandvoort. Wat je trouwens ook kan via de cfm app Die nu gratis te downloaden is in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en je wordt op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes. ga snel over naar uh, Jop Frenes. Jop, je hebt een doelpunt. Ja, het was toch al de bedoeling dat ik in, in, in een uitzending kwam. Maar ja, het is uh, 2-0 op dit moment. Uh, Boy Visser die, uh, kon uh, de keeper van Buitenvelder verslaan. En uh, 2-0 voor Zandvoort in de 17e minuut. Nou, dat wil ik wel zeggen. Zandvoort uh, uh, had het uh, in uh, een blauw het, uh, het is in Amsterdam erg moeilijk. Uh, ik hoor net... Uh, ik hoor net uh, dat ze uh, binnen een kwartier met drie achter stonden en uiteindelijk met het 6-2 voor uh, blauw-wit Buitenvelden of blauw-wit uh, Beurswengels. En uh, nu staat Zandvoort dan 2-0 voor, uh, ook bijna binnen een kwartier. En dat is een heel andere zaak natuurlijk. Zandvoort moet winnen. Vandaag is een, een hele belangrijke wedstrijd ook. Daar hebben we even nagekeken. Uh, namelijk de nummer 2 op dit moment, virtueel nummer 2. En de, de nummer 3 dus eigenlijk VVC speelt thuis tegen de nummer 1, Buitenvelden. Ja, dat is natuurlijk ook een verschrikkelijk belangrijke wedstrijd. Mocht Z uh, Buitenveld dat punt laten liggen, dan is het alleen maar gunstig voor Zandvoort. Als Zandvoort hier kan winnen. Nou, dat is het probleem natuurlijk niet. Zandvoort staat nu 2-0 voor, is volop in de aanval. Wel een paar keer nu. We hebben het gevaarlijk, redelijk gevaarlijk voor uh, keeper Joris Schmid gekomen in het 16-meter gebied. Maar uh, geen paniek, helemaal geen paniek, totaal niet. En uh, Zandvoort kon dat makkelijk oplossen en is nu weer in de aanval. Keeper van uh, Blauwitsen die kan die bal wegwerken en het is nu over de lijn, uh, gaat gegooid worden. Zandvoort mag gooien, Je kan het niet zien hier vandaan want het is uh, achter de tribune en dat is gegooid. Bol, mol, mol, is de bal kwijt. Dan kan buitenveld het overnemen. Uh, we gaan daar over de linkerkant, rechterkant is uh, een hele snelle man. Wat gaat hij ermee doen? Hij, hij, hij houdt in, ja, wordt ingehouden. Uh, de aanval loopt door in ieder geval. Maar goed, uh, uh, speelde de 19e minuut Stand is 2-0. En uh, het ziet er goed uit op dit moment op Duiker zelf. Dankjewel, Joop. En zometeen in de tweede uur komen we uiteraard bij Joop terug. 2-0. Op dit moment de tussenstand. We'll do I never guessed it would run on up Baby Job Joop, Joop. Waar het ondertussen 3-0 is geworden op het sportpark Dijkersveld. Hier gevraagd wordt voor buitenspel. Dat was het waarschijnlijk niet. Maar dat geeft die bal ernaast. De bal ging op de stip. Zandvoorten werd neergelegd. Jesse de scoorde scoorde scoortes derde en zijn tweede. Zand is 3-0 in de 22 e minuut. Sweet a moon for a I Never far from. Het was wel weer het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Jullie hadden Billy Idol en de Sweet 16. Ja, in het eerste uur hadden we Joost van de Hiswa aan de telefoon. Aankomende woensdag gaat de Hiswa voor de 61ste, wat zeg nou, 61ste keer van start. En uh, ja, wij geven twee vrijkaarten daarvoor weg. Dus mocht je weten voor de hoeveelste keer de Hiswa in Amsterdam plaatsvindt... nou ja, voor de hoeveelste keer de Hiswa plaatsvindt, laat ik het zo zeggen...